...overschrijden. Ook de gast dirigent Merlijn Twaalfhoven. Hij wil een koor van zo'n 800 mensen op de been brengen. Scholieren en bejaarden. Iedereen mag meedoen. En u hoort de Britse zanger Gregory Page. Straks in of TV om 5 over 6 op Nederland 2. NTR brengt cultuur. Dit is Radio 1. 1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Normale leven komt weer op gang in Cairo. Egyptische regering praat met moslimbroederschap... en Poolse Formule 1-coureur Kobica zwaar gewond bij Crash. Het weerbewolking blijft wel overal droog, bijna overal. valt in het zuiden kans op wat zon. Het is vanmiddag 11 graden. Het waait nog steeds behoorlijk bovenland 5 of 6 aan zeehaart 7. Morgen eerst wat zon, smiddags meer bewolking en vanuit het noordwesten regen. Dinsdag zonnig en weinig wind. De belangrijkste politieke ontwikkeling in Egypte is het overleg van vandaag tussen de regering en de oppositie. En van die oppositie maakt ook de moslimbroederschap deel uit. Het is voor het eerst dat de regering Mubarak met deze beweging in gesprek gaat. Officieel is die nog steeds verboden in Egypte. Correspondent Sanne van Horen over de moslimbroederschap. Dat is de grootste oppositiebeweging die op het plein aanwezig is. Er zijn er meer... Ze zijn het er ook niet allemaal over eens dat ze moeten gaan praten, maar dat de moslimbroeders dat nu besloten hebben. Dat is een uh, kentering kennelijk. Uh, hebben zij de afweging gemaakt dat het bij de huidige stand van de demonstratie, de huidige stand van de internationale druk, het meest verstandig is om te gaan praten. Dat ze gaan praten zegt natuurlijk nog helemaal niets over wat daaruit gaat komen. Wat willen ze? Wat ze willen uh, is wat ze eerder hebben gezegd. Dat is dat Mubarak uh, vertrekt. Ik heb het idee dat ze op dit moment uh, hun kansen zo inschatten... dat ze misschien uh, door te praten moeten aansturen... Op, het, op een zijspoor zetten van Mubarak. Dat hij formeel aanblijft tot uh, uh, de volgende verkiezingen. Maar dat in de praktijk... Uh, het de huidige kabinet, of misschien zelfs wel een overgangsregering... met die oppositiebeweging erin, dat die gaat werken aan het voorbereiden... van die nieuwe verkiezingen. Maar die hele harde eis om uh, pas te gaan praten als Mubarak vertrokken is... ja, daar hebben ze dus kennelijk van gezien. En voor vandaag is weer een grote demonstratie aangekondigd... op het Tahrirplein in het hartje van Caïro. Er zijn veel minder mensen dan bij de vorige demonstraties op de been. En het normale leven in Egypte lijkt ook weer op gang te komen. Sander van Horen vroeg aan drie jongeren hoe het nu verder moet... Op de brug over de Nijl staan weer files, maar dit is nog niks, zegt Ahmed. Normaal gesproken werkt hij op het forth. Toeristen zouden naar het Nationaal Museum lopen, mensen zouden naar hun werk gaan... en studenten op weg naar de universiteit. Het zou je vaststaan met verkeer. Ahmed is een van de drie jongeren waar ik op een rustiger plek mee verder praat... Hoe nu verder? Um, I think he needs to give a chance to uh the the an interim uh, government, an interim uh, president that takes. Ik denk dat Moubarak op zij moet stappen en anderen de verkiezingen moet voor laten bereiden. I think uh, he should not necessarily step down, just step aside. Amal vindt dat ook. Op zij stappen is wat anders dan aftreden, zegt ze. Ik denk dat veel demonstranten het ook niet met elkaar eens zijn, zegt Nadine. En dat is vreemd. If you are calling for democracy, then you need to understand what the people demonstrating with you. Want. als je demonstreert voor democratie moet je ook weten wat je precies wil. Dus nogmaals de vraag: hoe nu verder? Unfortunately, so here's your crystal ball, have a look. Well, and there are many options, but I guess unfortunately that the ball now is in the hands of the government and the presidency and they took control back from the protesters. We hebben het initiatief uit handen gegeven is de sombere analyse van Agnet. De bal ligt weer bij de regering. There was no real representation that would take those ...omdat er niet één stem was op het plein... ...één vertegenwoordiging die namens de demonstranten eisen kon stellen aan de regering. En dat het leven weer normaler wordt, dat helpt niet... Companies will start calling their employees and telling them: Are you still going to continue to strike at the square, or are you going to go to work? Mm. Mensen op het plein zullen een telefoontje krijgen van hun werkgever met de vraag of ze weer op hun werk willen komen. Toch is dat wat moet gebeuren, zegt Nadine. I think uh, people should eventually start going back to work and uh, just uh, having some some sort of representation. Mm -hmm. Een soort raad van wijzen moet dan gaan onderhandelen. Als het misgaat, kunnen we alsnog weer de straat op gaan. is and you honestly can't keep like showing up in the square every single day Dit kunnen we niet volhouden. Je kunt niet elke dag wegblijven van je werk om het plein op te gaan, totdat de president toegeeft. Ook Amal wil dat dingen weer normaal worden, zodat de economie kan herstellen. For me personally, I want things to to resume for the economy to recover, and I think this is much needed for everyone because banks need to open up, people need to be paid their salaries, De banken moeten weer open, mensen moeten weer salaris krijgen, maar loop je dan niet het risico dat alles voor niets is geweest? I think yes, it could lose momentum, but so far it has definitely achieved something. So you can't just disregard the whole thing and say. Go back. Er is al veel bereikt en dat kun je niet terugdraaien. No, what happened before 25th of January is different than what's happening now. And it's already a fact. And there is no turning back? Nee. Wat voor 25 januari gebeurde, is anders dan nu. Er is geen weg meer terug. There is a change of characters, but the, the same ways of the old regime are there. But uh, I think that definitely a rift has, has been made, and it's not that easy to go to square one. Het regime met al zijn trekjes zal nog hetzelfde zijn, maar er is verandering en het zal niet makkelijk zijn om dat allemaal weer terug te draaien. Ahmed, Amal en Nadine in een stad die ook steeds meer zijn stadsgeluiden weer terugkrijgt vandaag. Een bijdrage vanuit eh, Cairo van Sander van Hoorn. In Israël heeft een ex-militair bekend een groot aantal militaire documenten te hebben gelekt. De nu 24-jarige vrouw vervult haar dienstplicht in het kantoor van een generaal. Ze kopieerde meer dan 2000 geheime stukken en gaf ze aan een journalist van de krant Haaretz. Volgens de krant bleek uit de stukken dat de Israëlische regering doelbewust Palestijnse militanten liet ombrengen. In ruil voor de bekentenis wordt de vrouw niet meer verdacht van het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Voor de lichtere klachten, die over, aanklachten die overblijven, kan ze maximaal 15 jaar krijgen. De straf tegen de Israëlische ex-militair wordt later bekend.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 in kleine groepjes alsnog naar België worden teruggevlogen. Dit is het NOS-journaal met Gert Kruk. Door drie grote bosbranden in de buurt van de Australische stad Perth... is een aantal huizen in vlam opgegaan. Volgens de autoriteiten zijn zeker 35 huizen in de as gelegd. Zes blushelikopters en zeker 150 brandweermannen proberen de vlammen weg te houden bij de huizen, boerderijen en wijngaarden in het gebied. Enkele tientallen mensen zijn geëvacueerd. De politie denkt dat de branden aan de zuidwestkust van Australië zijn aangestoken... Doordat het daar in deze tijd van het jaar kurkdroog is, zijn bosbranden moeilijk te blussen. Het vuur wordt op sommige plaatsen ook aangewakkerd door de harde wind. Tientallen kampeerders hebben de afgelopen nacht de buiten in de rij gestaan voor een plek op een camping in het Noord-Hollandse Bakkum, vlakbij Casticum. Vandaag worden de laatste seizoensplaatsen verdeeld en wie een plek wilde bemachtigen moest er vroeg bij zijn. Er waren 25 plaatsen beschikbaar en meer dan 300 belangstellenden. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De campingbeheerder had zoiets nog nooit meegemaakt. Een aantal jaren terug was het zo dat men eigenlijk met vlaggetjes zeg maar, het terrein oprende En dan vervolgens een plekje mocht uitzoeken. Dit is wel echt extreem. Het is eigenlijk voor het eerst dat er echt uh, al twee nachten van tevoren mensen of met een stretcher, met een camper, uh, met stoelen, met teentjes uh, voor de deur zitten. De provincies geven dit keer lang niet zoveel geld uit aan campagnes rond de Provinciale Statenverkiezingen als andere keren.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 De Poolse Formule 1-coureur Robert Kubica is zwaar gewond geraakt... toen hij op weg was naar de start van een rally in Italië. Verslaggever Louis Dekker, wat is er precies gebeurd? Er is een uh, enorme klap geweest. Het is op weg naar de start van de rally gebeurd. Dat heet dan een opening stage, maar dat gaat al vol gas. Uh, in zijn Skoda is hij tegen de muur van een kerk gereden. En Skoda, ja, men, er zijn nog steeds mensen die denken dat je daar niet hard mee kan rijden... maar de rallyversie wil wel. Een uh, enorme klap. Uh, de eerste berichten zijn dat hij uit de auto gezaagd is. Dat is nog niet bevestigd. Wel duidelijk is dat hij in een helikopter is vervoerd naar het ziekenhuis. Dat hij inmiddels bij kennis is. Maar er zijn ook allemaal geruchten geweest vanochtend en die zijn nog niet ontkend en ook niet bevestigd. Dat er sprake was van levensgevaarlijke verwondingen. Dus uh, wat is er nu aan de hand? Hij wordt medisch gecheckt. Dat zal nog lang duren voordat daar echt duidelijkheid over is. Want je weet bij dit soort dingen, er kunnen ook complicaties optreden. Ja, is die Kubica wel eens eerder gecrasht? Nou en of. Hij heeft ervaring. Hij heeft, denk ik, de grootste klap van de afgelopen drie jaar op zijn naam staan. Bij de Grand Prix van Canada. Toen, uh, nou, toen, toen reed hij in een BMW, Formule 1. En uh, Google maar op de beelden. Je kunt je niet voorstellen dat hij daar levend uit, uit is gekomen. Maar <laughs> hij bewees het tegendeel. Hij uh, was vrij snel hersteld daarna. En won een jaar later op dezelfde plek de Grand Prix... En ging na de ceremonie naar de dokter toe en vroeg hoe het met de dokter was. Omdat hij zelf was geslokken vorig jaar van het ongeluk. Heel... Dus zo'n vogel is het ook wel weer. Maar ja, het gaat om heel veel geld in de Formule 1. Uh, is het niet vreemd dat zo'n man toestemming krijgt om mee te doen aan een reddy? Dat lijkt raar. Dat lijkt een beetje alsof uh, laten we zeggen, de topvoetballer in de winterstop ook eventjes meedoet met de amateurs... om uh, ja, een beetje leuk bezig te zijn. Het is uh, een, een moeilijk verhaal. Het ligt ook heel gevoelig. Denk aan Mark Webber, vorig jaar kanshebber op de wereldtitel... Die heeft een blessure gezwegen. Die was met mountainbiken gevallen. Had daardoor een kwetsuur opgelopen. En dacht, ik kan het maar beter stilhouden. Want anders komt er gedonder van. Het is een beetje een appel en een peer, Maar het is een vergelijking die je kunt maken. Kouditsa ook is uh, niet de minste coureur. Wordt echt bij de vijf, zes beste Formule 1 coureurs ter wereld geschaard. En Renault, uh, dat met hem grote plannen had dit jaar, heeft nu een probleem. Want ja, dat seizoen komt er over een maand aan. En het lijkt er toch niet op dat hij daar uh, fris aan de start gaat komen. Louis Dekker, dankjewel. En er wordt gevoetbald in de Eredivisie, Vitesse Feyenoord. Euh, nou ja, zo'n 40 minuten gespeeld rond Van de Geer. De wedstrijd die 40 minuten lang eigenlijk wel in, in balans is. Er zijn zo momenten voor beide doelen. Maar de grootste kans bij die 0-0 recht voor uh, Vitesse. Op het moment dat het organisatorisch even niet goed stond bij Feyenoord achterin. Lange bal van Matitsch vanaf eigen helft. En Babagida ging rechtstreeks door naar Erwin Mulder. De keeper van Feyenoord moest alleen die bal nog even in de goal schieten. Maar die lange doelman van de Rotterdammers voorkwam met de voet. De openingstreffer van de wedstrijd. Nu is het uh, Feyenoord dat aanvalt. Dat het bij de tijd en wijle best aardige dingen laat zien. En met name die uh, Japaner, die jongen. Japaner Rio valt op met zijn onbevangen spel. Nu is het zwaar. zoekt de combinatie met Wijnaldum vlak voor het gras op gebied van Vitesse. Wordt hij vastgehouden Dat betekent dat er, omdat Kuipers daarvoor fluit, er een uh, vrije trap ontstaat op een best aantrekkelijke plek. Uh, Wijnaldum staat daarachter. Het zal even duren voordat die vrije trap genomen gaat worden. Dus je hoort straks ongetwijfeld of hij er wel of niet in is gegaan. Na 40 minuten is de stand in de Gelre Dome. tussen Feyenoord en Vitesse 0-0. De hoofdpunten van het nieuws, het normale leven in Cairo lijkt weer op gang te komen. De belangrijkste politieke ontwikkeling in Egypte is het overleg van vandaag tussen de regering en de oppositie, inclusief de moslimbroederschap. En in Israël heeft een ex-militair bekend een groot aantal geheime documenten te hebben gelekt. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Nu omroep Max met de perstribune. Er zijn weer goede deals bij KPN.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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze gesconferentie. De haal nog hier over de terren. Ja, dit is een goed stel hoor. De perstribune. Met Ruud Terwijde. Welkom bij het tweede uur van de perstribune. Onze hoofdgast nu is judoka Mark Huizinga. Kassie Kijken, straks onze tv-resentcent Ron Vergouwen. Ron, waar ga je het over hebben? Nou, het was uh, natuurlijk de week waarin Noord-Afrika in brand stond. Maar wij in Nederland uh, aanvankelijk lekker verder sliepen. Zowel bij de NOS als bij de nieuwe humorshow van Jan-Jaap van de Wal. Straks meer. En in de sportcolumn, zoals gebruikelijk, onze sportcolumnist Jurrit van der Voren. Hij is weer in, het in de sportgeschiedenis gedoken. En heeft u zelf een vraag voor Mark Huizinga of een van onze andere gasten? bel ons dan op 0800-1121 of ga naar onze website en schrijf wat in ons gastenboek. Het adres is deperstribune.nl Welkom, Mark Huizinga. Uh, goed dat je er bent. Uh, we hadden het idee van, die komt te laat, want hm. jij... Traint, <coughs> pardon, uh, op dit tijdstip normaal gesproken train je de damesploegen, dames Judoploeg, onder 15, 17, 20 jaar? Onder, uh, op deze zondagochtend tot 17, tot 20 ja. en de senioren. Oké, okay. en je komt op Nieuwegein, dus ja. wij hadden zoiets van... Ja, uh, de training is van, uh, van 10 tot 12, ja. uh, dat is al de vaste prik uh, voor de dameskernploeg. Um, en dat is in uh, Nieuwegein, het bondcentrum van de Jurebond. En uh, nou ja, sinds kort ben ik de juniorenbondscoach, dus ik ben in ieder geval altijd bij die training aanwezig. En als de seniorenbondscoach, Marjolein van Une, zelf niet aanwezig is, en die is op dit moment heel druk bezig in Parijs bij de Grand Slam, dan uh, neem ik de training over. Oké, okay. uh, goed dat je er bent. Even, um, een leven lang judo, vanaf ja, je, vier dat kun je wel zeggen. Ja. tot nu, verveelt dat niet? Nee hoor, als dat, als dat zo was, dan uh, was ik al lang andere dingen gaan doen. Dus uh, ja, ik vind het nog steeds heerlijk om, uh, om met mijn passie bezig te zijn. Ik heb uh, van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Ja. Eigenlijk al als judoka. En nu toch ook weer als trainer. Uh, en ik vind dat nog steeds mooi. Ik vind het ook nog steeds leuk om zelf de mat op te gaan. Om, om zelf te trainen, om zelf uh, mensen vast te pakken. om hun rug te gooien. Dat vind ik nog steeds uh, geweldig om te doen. Okay. Nu oud-Judoka, maar toch nog mensen op de mat gooien. met maar liefst drie Olympische medailles. tweemaal brons respectievelijk in 96 Atlanta. 2004 in Athene met als hoogtepunt daartussen goud. 2000 in Sydney. Een palmarès, zoals de Belgen zeggen, die te lang is om op te noemen. met onder andere vijf keer een Europese titel. en de laatste daarvan was in 2008. Het is een goed teken dat Huizinga in de finale staat. Beenvast, katakaruma, tiltechniek, Een Coca. Nee, zeggen de scheidsrechters op de stoelen. Een yuko. Dus er komt een yuko bij voor Huizinga. Daar is de bel. En hij is Europees kampioen. Mark Huizinga. Na 96, 97, 98 en 2001 is hij voor de vijfde keer Europees kampioen. Wat een mooie opsteker in dit jaar voor Mark Huizinga. Je zit er relaxed naar te luisteren. Heb je het vaak gehoord? Nee, ik heb dit radioverslag... Heb ik, uh, uh, nee, ik kan me er weinig van herinneren. Um, maar ik zit wel met een glimlach. Het is, uh, ja, het is toch mooi. Uh, en het was de, de opmaat naar, naar de Olympische Spelen Beijing. Hè? Ja, kijk, die Olympische Spelen dat zijn natuurlijk wel... de belangrijke momenten geweest in je carrière. Want dat zijn de grote hoofdprijzen die er te winnen zijn. Dus daar ben ik vier keer heen geweest om, om, uh, om daar een gooi naar de titel te doen. Maar ik vond deze toch ook wel heel mooi. Omdat dit, dit was in 2008. In mijn laatste jaar als, uh, als wedstrijd judoka. En ik was in mijn laatste jaar nog steeds... Uh, ik had nog steeds het niveau om overal om de hoofdreizen mee te doen. Bij EKW, olympische spelen. Met zo'n Europese titel bewees ik dat. Dus ik ben ook trots dat ik eigenlijk over zo'n lange periode heel constant ben geweest. Ik heb aan... Uh, aan veertien EK's meegedaan. Elk jaar is er eentje en dan krijg je één kans. We hebben niet verschillende onderdelen. En bij die 14 keer heb ik twaalf uh, keer op het podium gestaan. Dus dat, die constante factor, gewoon altijd meedoen om de titel... dat uh, is wel iets waar ik ook trots op ben. Ja, wat mij dan frappeert is dat je eigenlijk heel kwaad was in Beijing... dat je niet verder kwam. En dan denk ja. ik, waar gaat het over? Je hebt er drie Olympische Spelen meegedaan. En je, was ook, je had gewoon de ziekte in. Ja, natuurlijk. Goed, ja, als je nog bij die laatste spelen komt. Daar, kijk, als ik van tevoren al genoegen nam met drie Olympische medailles. Ja, je had het doel. Uh, jij wilde, jij wilde ja. per se vier keer op dat ja, ja. Klopt? Ja, uiteraard. O, kijk, overal waar ik kwam bij kampioenschappen, daar wil je op het podium komen. En ik. vooral bij die Olympische Spelen. Kijk, er zijn wel eens kampioenschappen geweest, en zeker in, uh, in de, de laatste jaren van mijn mm -hmm. carrière. Um, waar. Waarbij ik kampioenschappen zag als tussenstap naar iets groters. Uh, uh, het WK van 2007 was voor mij een kwalificatiemoment voor de Spelen van 2008. Uh, maar die Olympische Spelen, ja, dat is alles of niks. Dat is de uh, real deal. Dus daar wil je op het podium komen. In de, in de laatste jaren van mijn carrière zijn puur gericht geweest op die ene dag in Peking. En uh, ik voelde dat ik de mogelijkheden had daar om kampioen te worden. Ja, en als het dan zo dichtbij is en uh, het ontglipt je dan... Ja. ja, dan ben je er natuurlijk goed ziek van. Tweede ronde uitgeschakeld. Hè? Ja, ja. ja. Wil je er nog aan herinnerd worden, of niet meer? Nou ja, ik heb er al zelf zo vaak genoeg aan gedacht... dat ik daar ondertussen wel uh, aan gewend ben. Maar uh, vrolijk kan ik er nog steeds niet van worden. Het is wel, uh, Ik heb hele mooie dingen meegemaakt op Olympische Spelen. En uh, ik ben ook heel blij dat ik daar weer ben geweest. Ook die laatste keer. Ja. En dat ik heb dat ik in, in topvorm was. Maar het is tegelijkertijd ook wel uh, de grootste teleurstelling van mijn carrière. Kun je je voorstellen dat er soms mensen zijn die zeggen... wat drijft iemand voortdurend om maar het hoogste te willen halen. Als je dat drie keer hebt bereikt, hè, twee keer brons, ja. één keer goud... dan heb ik zoiets van, oké, okay, ik ben daar, gezellig, jongens, tot ziens. Nee, kijk, als je, uh, dan, dan had ik natuurlijk in 2004 al kunnen zeggen... nou, het is wel goed geweest. Um, ik heb in 2006 heb ik wel serieus overwogen om uh, te stoppen met wedstrijden. Uh, er kwam toch wel enigszins wat verzadiging in... na zoveel EK's, WK's, Olympische Spelen en het feit dat je uh, er elke dag voor moet leven. Ja. Ik, heb er wel heel, uh, ik ben daar heel strikt in geweest. Ik, uh, ik heb er echt uh, uh, uh, hard getraind en sober voor geleefd... om al mijn energie in mijn sport te kunnen steken. Um, en in 2006 had ik, ik begonnen toch wel te knagen... Ja, wil, ik dit nog, wil ik dit echt graag? Want ik, ik vind, je moet het of helemaal doen... en je kunt niet een beetje doen. Je kunt niet met een compromis uh, proberen de beste van de wereld te worden. Nee. Uh, toen heb ik een paar maanden afstand genomen van de sport. Uh, wat andere leuke dingen gaan doen. En toen dacht ik, nee, het is nog niet af. En als ik dan toch nog een keer wil uh, presteren... dan alleen op het allerhoogste podium. En dat is Olympische Spelen. Dus toen wist ik van, oké, okay, ik ga nog twee jaar werken naar Peking. Oké. Okay. Uh, veel geblesseerd. In die zin, een knieblessure... Ja, ik heb wel een aantal blessures gehad. Um, maar maar ik moet die, die zeggen, het, kniebanden, daar had ik zoiets van toen ik dat teruglas hè? in jouw bio. Dat ja. ik dacht van, die jongen die is toch heel veel moeten doen, afzien, om weer terug te komen. Ja, nou, ik moet, ja natuurlijk, er zijn vervelende periodes geweest uh, met uh, blessures. En um, uh, ik heb alle banden in mijn knieën, links en rechts, zijn allemaal wel eens een keer of verrekt, of ingescheurd of afgescheurd geweest. Um, maar dan was het, het was toch elke keer nog wel te overzien. Het was een kwestie van maanden, uh, revalideren, stapje voor stapje weer uh, aansterken, verbeteren. Uh, ik heb er nooit een heel jaar uitgelegen of zo. En ik, uh, ik kan nu, ook, nu nog steeds, ook nog steeds lekker judoën. Dus uh, ik heb mijn um, uh, lichaam niet, uh, niet dusdanig op opgepleegd uh, dat ik daar echt uh, schadelijke uh, dat nog ondervind. Heel goed. Je bent nu bondscoach van de vrouwen. Ja. Dat is een totaal ander verhaal. Is dat moeilijk? Nou ja, ik ben uh, nu twee maanden bezig. Dus voor ja, niet, de... om, niet om vrouw te zijn, maar ik bedoel, ja. bondscoach te zijn. Ja, ja ik ben uh, ik heb eerst heb ik even afstand genomen uh, uh, nadat ik zelf gestopt ben ja. als, als wedstrijd judo. Ik heb eerst even. Uh, ik wilde niet direct door uh, datzelfde circus in. Ja. Ik, uh, ik had daar zo lang uh, zo intensief in gezeten. Dat ik even andere dingen wilde doen. achterover leunen. Um, maar ja, de, de liefde voor de sport die is nooit weggegaan. Uh, ik vond het nog steeds heel mooi uh, om bij die sport betrokken te blijven. En dat heb ik um, binnen mijn eigen club ook nog wel gedaan... Uh, en nu onderstond er weer een mogelijkheid om dat uh, echt wat structureler op te pakken. Ik ben daar nu twee maanden mee bezig als uh, juniorenbondscoach. En bevalt het? Uh, Ja, het bevalt zeker. Uh, het is wel even, uh, het is even druk in het begin. Want er komt heel veel bij kijken wat zich buiten de judemat afspeelt. Ja. Op overleg en vergaderen en e-mailen. Of... En... Dus dat is een hoop gedoe eromheen. Uh, wat zeker nodig is. Maar waar natuurlijk niet mijn eerste passie ligt. Want dat is met mijn blote voeten op de mat. En daar uh, judoën, judo verbeteren, dingen aansturen. Maar daar is gelukkig ook veel ruimte voor. Zo heb ik dus vanmorgen weer op de mat gestaan met de dames. En uh, hebben we weer kunnen werken aan uh, beter judo. Oké, okay, beter judo. Uh, we vragen de gasten op de perstribune altijd wat hun sportmoment was van de afgelopen week. Wat was dit voor jou? Ik vond het wel opvallend de aankondiging van de rantree van Ian Thorpe. Oké, okay, die gaat die gaat die, die gaat weer. zwemmen. Althans ja. die... realistically the last time I'll be able to do it that I'll physically be capable capable of doing this. Um, and so I've, I've really seized this opportunity. Um, you know, I've set myself up for preparation for London. Um, and it may continue after that. Ja, dat was dus Ian Thorpe. Realistisch gezien is het de laatste keer dat ik er fysiek toe in staat zal zijn. Daarom grijp ik deze kans nu aan. Ik ben nu aan het trainen voor Londen en misschien gaat het daarna nog even over. Wij komen daar straks uh, op terug, uh, Mark. Um, gisteren was Crashed Ice. Falco Zanstra werd begin jaren 90 twee keer Europees en één keer wereldkampioen. Lange baanschaatsen. Hij won zilver en brons op de Olympische Spelen, maar het goud ontbrak. Jarenlang was het stil rondom Falco Zanstra, maar gisteren stond hij ineens weer in de schijnwerpers. Hij deed mee aan Red Bull Crashed Ice, wereldbekerwedstrijden in Valkenburg. Falco, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt het overleefd, want ik heb je aan de telefoon. Ik heb je ook, ja, mogen, ik heb je ook mogen bewonderen. Hoe was het? Ja, spectaculair. Ja? En ja, in, in hoeverre? Ik kreeg een beetje de indruk, maar daar kan ik me in vergissen... dat jullie door het publiek, 25.000 mensen, de hele omgeving... dat zo'n eerste reactie dan is spectaculair. Maar als je er nu op terugkijkt, nog steeds even enthousiast. Ja, ja, ik zou, ik zou het zo weer overdoen. <laughs> en, en... Ja, ik, ik, ik, ik heb een beetje een rare verbinding. Want ik hoor mezelf twee keer. Oh, dat is, dat, dat is niet de bedoeling hoor, dat je jezelf twee keer hoort. Want daar word je een beetje ibel beetje van, geloof ik. Is het nu oh ja. wat beter? Ja, wat nu beter. Oh, kijk aan. Um, is, het, is het iets waarvan je zegt, nou, uh, ik zou dat zelf nog wel willen oppakken? Of als ik jonger was geweest, zou dit mijn sport geworden zijn? Eh... Uh... Ik denk het niet, want het is dusdanig spectaculair dat, uh, dat je moet wel uh, uh, heel veel kunnen absorberen uh, aan, aan blessures en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, uh, er zit ook wel een tikkeltje uh, gevaarlijkheid bij. Uh, maar goed, voor, voor dat wat wij nu gedaan hebben, hè, als, als, als oude uh, oud, uh, schaatscorriveeën, uh, is het gewoon een hele leuke uitspatting geweest om, om dit mee te maken. En, uh, je zegt het letterlijk, een, een uitspatting. Jullie hebben er ook nog apart voor getraind, hè? Wij, wij hebben er apart voor getraind. Wij zijn uh, uh, begeleid door uh, Remo Speijer. Die is, uh, die is toevallig helaas uh, uitgeschakeld uh, met, uh, met schouder uit de kom. Uh, hij was niet de enige. Maar uh, wij hebben uh, een aantal keren op kunstijs uh, geschaafd op een ijshockeybaan uh, in Nederland. We zijn nog in, uh, in uh, Oostenrijk geweest. Daar hebben we nog... Uh, op een uh, testbaan uh, uh, getraind. Ja, die mocht ik niet meemaken, want ik had een uh, spierscheur opgelopen. Dat komt omdat je ouder wordt, denk ik, en niet veel meer aan sport doet. Maar uh, zijn, uh, daarna ben ik weer uh, redelijk hersteld, uh, na uh, drie weken uh, uh, fysiotherapie en architectuur. En zijn we nog één keer naar Wijdering geweest, waar die baan dus ligt, en daar heb ik nog geoefend. En uh, woensdag, afgelopen woensdag zijn we naar Valkenburg vertrokken. En uh, donderdag en vrijdag hebben wij daar uh, van de baan mogen genieten. Ja. Wissen, dat hebben we geprobeerd. Oké, okay, ja, geprobeerd. Je zegt het al goed. Uh, toen je daar bovenaan stond, wat dacht je toen? Wow. Nou ja, nou, dat nog niet eens. Ik denk dat ik nog wel heel andere woorden heb gebruikt. Nou ja. Maar die, die zal ik niet herhalen. Doe me niet. Maar uh, het, het, ja, het was al op het moment dat, uh, uh, dat we daar aankwamen, uh, woensdagavond, toen, nee. uh, toen stonden we daar al bij die baan te kijken: van nou, dit is gewoon niet normaal. Hier durf ik gewoon niet vanaf. En uh, als je dan op een gegeven moment uh, s ochtends uh, bij de training staat en, en ja, je moet met anderen mee, dan denk ik: iedereen die stond daar te kijken, echt zo van nou, dit, dit gaat gewoon niet lukken. Maar goed. Uh, na een aantal keren toch geprobeerd en, en, en uh, gevallen en weer opstaan uh, ging het op een gegeven moment wel redelijk goed. En uh, moesten we donderdag een, een tijd zetten. Uh, dat was ook afgesproken dat we dat zouden gaan doen. Ja. En uh, ja, dat liep voor mij even iets anders af. Voor Rintje ging het heel goed. Die, uh, die ja. was 65 en er was eentje uitgevallen. Dus hij was bij de 64. Ik kon het niet herhalen want we mochten twee tijden, tijden neerzetten. Uh, de tweede tijd dat ik uh, zou moeten doen lag ik in het ziekenhuis. Dus uh, ook dat heb ik meegemaakt. Wat, wat had je dan? Nou, ik, ik had een bult een beetje verkeerd genomen. En uh, toen klapte ik met mijn borst op de volgende bult. En toen werd mijn uh, lucht opgenomen. Uh, toen, uh, toen zakte ik bij de finish door mijn, door mijn knietjes heen. <laughs> en uh, toen, uh, toen moest ik even in de ambulance uh, komen om, uh, uh, om even te controleren. Ik had wat ruis op de longen. En uh, mijn zuurstof in mijn bloed die, uh, die zakte naar 90. En dat was eigenlijk uh, de reden dat, uh, dat ze me even mee naar het ziekenhuis zouden nemen. Man, man. Dus uh, aan het infuus en uh, wat pijnstillingen uh, ging het weer heel erg goed. Uh, alleen last van mijn schouder. Dan de uh, volgende dag ook wel een paar keer op de schouder gevallen. Ja, ik zag het. Maar en, je, bent, uh, je bent nu weer helemaal goed? Nou, ik kan, ik kan moeilijk zitten op het moment. Hoezo? hoezo? Nou, ik, ik, ben, ik ben gisteren op, op, mijn, op mijn stuitje gevallen. Eh, oh. Dat is vervelend. <laughs> dat, is, dat is heel vervelend, ja. Ja, dat kan ik wel. als je 300, 300 kilometer nog naar huis moet. <laughs> ja, ja, je, moest, je moest zelf rijden, schat ik. <laughs> ja, ja. ja. Oké. Okay. Uh, wat denk je? Heeft dit, heeft dit toekomst? Ja, absoluut. Oké. Okay. Nou, Valkou, ik uh, vond het goed even met je gesproken te hebben. Uh, heel veel sterkte met je stuitje. Er zijn weinig mensen die ik dat kan toewensen, Maar in dit geval is het meestal uh, sterkte met je been. Maar sterkte met je stuitje en uh, nog een prettige zondag. Ja, dankjewel. Hetzelfde. Oké. Okay. Uh, Mark, heb je het gezien? Nee, ik heb deze wedstrijd niet, niet gezien, maar ik weet ook niet of, de, of dat al uh, te zien was. Ja, wel gisteravond uh, oh, Oké, okay, vroeg te zien. Okay, maar de... je, je hebt het wel, je ja, hebt het wel ik heb de, ja, ik heb dit format wel gezien. Ik vind, het, uh, ik vind het prachtig om te zien. Echt spectaculair. Het lijkt me niet dat je hier een, een, een, een jarenlange carrière in kan houden. Want volgens mij moet iedereen op een gegeven moment wel een keer afbreken. Dat is onvermijdelijk. Ja. Maar zeer spectaculair om te zien. En ik ben totaal niet handig op ijshockey schaatsen... maar het lijkt me wel een uitdaging om zo'n baan af te gaan. Oké, okay, nou de organisatoren weten het dus. Mark Huizinga wil graag... Nee. Volgende keer even nou, ik e ook heel blijven om te kunnen met, blijven jullie <laughs> even met jullie meedoen. Alle sporters en journalisten verzamelen op de perstribune van Max. Terug naar onze vliegende kip, Jules van der Wart. Nog steeds bij wereldkampioenen Marianne Vos. Ja, we zijn bij haar thuis. en uh, Ze hebben tegenwoordig sinds anderhalf jaar een ander huis. In uh, Meuwen uh, is dat in uh, Noord-Brabant. En daar is een museum, mag je wel zeggen. Want uh, als je dit ziet, het is ongelooflijk. Uh, tientallen, ik zei net al 200 bekers, misschien 300 budons, ik weet het allemaal niet. Medailles, gouden plakken, handtekeningen van Pedro Delgado, nog van Miguel in de Rijn, uh, Greg Lemont, noem ze allemaal maar op. Uh, shirtjes, uh, ik zie uh, trofeeën, ik zie zelfs een kaars met erop Marianne Vos uh, wereldkampioen in Salzburg, uh, handdoeken en ik zie een, uh, een pandabeertje uit China. Ja, inderdaad, dit, is een, uh, dit heet de Pekingtafel. Op school had je vroeger uh, de herfsttafel en de nou ja, allerlei uh, items, maar dit is de Pekingtafel. Die heb ik verzameld tot ik met de Olympische Spelen mee heb gebracht. De, de plak ligt er niet tussen, maar van de rest ligt ongeveer alles er. Ja, ik zie speltjes en uh, een handdoek en uh, ja, een Chinees meisje, denk ik, of een pop, wat is dat? Dat is de mascotte. De, ze hadden verschillende mascottes en dit was het uh, tekentje vuur. En uh, nou ja, goed, te liggen porseleinen, bekers, die kreeg je voor de, voor de gouden plak ook. En uh, een aantal speldjes en de diploma's liggen eronder, vlaggetjes. Ja, op die manier uh, heb je natuurlijk een mooie herinnering aan die, aan die tijd in Peking en ook aan de, aan de gouden race. Ja, ik zie ook twee mokken in een heel mooi doosje. Uh, ja, is dat voor, uh, voor de Chinese thee? Ja, nou ja, ik gebruik ze niet. Ze liggen nu alleen maar uh, voor de kijk en voor het mooi. Maar goed, uh, die waren dus inderdaad van de organisatie. Die vonden het mooi om de, om de winnaars ook nog eens uh, te eren, Niet alleen met de gouden plak, maar ook nog eens met uh, echt Chinese porselein. Nee, ik miste Jaap Edens, waar staan die? Die staan op mijn slaafkamer. Ja. Dus je hebt nog een apart hoekje voor de echte dingen? Ja, er staan nog een paar hele mooie dingen op mijn eigen kamer. Onder andere de Jaap Edens, de Katie van Oosthagen trofeeën. Um, trofee de junior. En, um, nou ja, en mijn plak. Ja. Maar als je hier kijkt, want je hebt een kast... Daar staan borden in, die heb je gekregen van, uh, ja, van, van de KWU, uh, omdat je wereldkampioen bent geworden. Maar als je dit deurtje open doet, wat zit daar dan in? Ja, dan komen er een heleboel shirts uit. Dit zijn allemaal leiderstruien die ik de afgelopen jaren heb verzameld. Van puntentruien, gele truien, uh, bergtruien. En uh, nou ja, van allerlei, van alle klassementen probeer ik er altijd één te bewaren. En van, ja, onderhand begint dat uh, een behoorlijk mooie verzameling te worden... Ja, je wilt nog een deurtje open doen, want wat zit uh, ja, daarachter? Inderdaad, ja, inderdaad. Ja, daar zitten er nog meer. die gele truien. Ja, ja, roze. Dus ik... Nou ja, ik Paar. heb inmiddels een heleboel uh, puntentruien verzameld. In de Giro, in de Tour de Lode, in uh, nou ja, Tsjechië, waar dan ook. En, uh, nou ja, het, het zit nu allemaal in een kastje. Maar <laughs> wie weet krijgt het ooit nog een mooie plek. heb je moeite met weggooien. Nou, ja, wat blijkt hier uit deze ruimte? Ik denk van wel, ja. ja we hebben eigenlijk met de hele familie nogal moeite met weggooien. We willen altijd alles bewaren. En dan krijg je een, een enorme verzameling. Ja, want als je nou uh, ja, om je heen kijkt, wat is dan het meest dierbare? Waar, waar zit een gek verhaal achter? Ja, het is moeilijk, want er zijn natuurlijk trofeeën waarvan ik uh, ja, de wedstrijd zo nog voor me ziet, Maar ja, ook de verzameling die we dus uit de Tour vooral. We, zijn, uh, we hebben jarenlang de Tour gevolgd. Met de familie uh, gingen we met de auto twee weken achter de tour aan naar de ravitiering, naar de hotels van de renners, naar de start, naar de finish. Om daar zoveel mogelijk uh, de renners te zien en de sport te beleven. En daar staan wel uh, ook wel hele leuke dingen tussen. We hebben echt ook uren bij een, uh, bij een camper van uh, bijvoorbeeld uh, Lance Armstrong gestaan om dan uh, een petje of een bidon te krijgen. Nou ja, en soms lukt dat niet of die ene handtekening. En soms lukt dat wel en dan staat hij ertussen. En dat heeft dan wel een heel mooi verhaal. Er staat een, uh, een US Postal bidon. Waar we, ik samen met mijn broer toch wel uh, een uurtje of drie voor... al uh, op de West hebben gestaan bij het hotel. Ja, je vader Henk laat het nu even zien. Ja, uh, je had het net over een camper. Hier voor de deur staat ook een camper. Hè? Die hebben jullie van Dirk Scheringa, heb ik uh, begrepen. En, uh, maar staan er nu ook al mensen voor jullie uh, deuren die dan een bidon van jullie willen hebben of, of een shirtje of een petje? Ja, er gebeurt ook wel veel bij wedstrijden, ja. We hebben niet, uh, niet zoveel om in, als in de Tour om weg te geven, want daar, uh, daar gooien ze met petten en bidons. Maar uh, het, is, ja, het is wel leuk als mensen natuurlijk ook iets van je willen hebben. En uh, nou ja, af en toe gaat er ook eens een petje de deur uit. Ja, dat had je twintig jaar geleden niet kunnen denken, hè, toen je een klein meisje van vier, vijf begon met het verzamelen. Dat je nu zelf een item bent om weggegeven te worden. Ja, dat is eigenlijk heel raar om handtekeningen te zetten voor anderen. Maar juist omdat ik natuurlijk zelf er ook heb gestaan met mijn handtekeningenboekje. En dan heel graag die ene krabbel ja, wilde hebben. Kan ik me er wel iets bij voorstellen. En uh, als ik me daarin verplaats, dan zet ik hem heel graag. Dank je voor deze blik, want uh, wij zijn de eerste hè, die dit mochten zien. Ja, ja het, uh, het woord museum niet waard eigenlijk. Maar het is uh, in een hok met uh, een uh, hele grote verzameling. Dank je wel. Aldus, Jules van der Werth, onze vliegende kiep. Uh, heb jij ook zo'n hok, een schuur, waar je alles in bewaart? Uh, nou, Ik bewaar wel heel veel. Alleen uh, het zit allemaal in, in dozen of ergens in kasten, weggestopt. <laughs> het, het is nog geen mini Mark -gouw museum. Nee, nee, ik ben wel echt van het bewaren. Uh, ja. Maar altijd met het idee van, ja, maar dat is misschien nog leuk voor later. En dat later, dat schuift maar op. Dus. <laughs> ja, ja, dan komt er dus een moment dat je zuivend bent en dan denk je... oh. Ja, dan misschien, we wel, misschien wel. Dan, uh, dan is het wel weer heel leuk om dat terug te okay. zien, ik. Die... Jij vertelde mij, je bent altijd in de omgeving van daar waar je vandaan komt gebleven, Schiedam. Ja. Dat betekent wellicht dat je ook voor Feyenoord een uh, warm hart hebt? Of? Nee, ik heb niet zo heel veel met voetbal. Okay. Dus uh, Feyenoord ligt natuurlijk wel vlakbij. En uh, um, mijn judoclubs in Rotterdam veel wedstrijden in Rotterdam. Ja. Dus daar zou ik eigenlijk wat meer mee moeten hebben. Oké, okay. ja. Mo moet, moet je maar even door de suraap alleen bijten. Want we gaan <laughs> even naar Vitesse tegen Feyenoord en Ronald van der Geer. Ja, misschien dat Mark meer met Sparta heeft als uh, schiedammer. Uh, drie minuten bezig in de tweede helft. Daar komt Wijnaldum en een kans voor Feyenoord. Maar de redding is er van de jarige Eloy Room, de keeper van uh, Vitesse. Goeie aanval, begonnen bij Kastanjos aan de rechterkant. En uiteindelijk uh, Wijnaldum, die even weg is bij een hoop verdedigers van uh, Vitesse. Veel vrijheid geniet, maar de bal dus uiteindelijk tegen de Vitesse-keeper aanschiet. Even voor over is overigens nog een, een aardige poging van Vitesse gezien. Een schot van Aissati dat uiteindelijk over de goal van, van Feyenoord ging. 0-0 is het dus nog altijd tussen Vitesse en Feyenoord. Nogmaals maar even, het onderlinge verschil is één punt. Het onderlinge verschil op het veld is ook niet zo heel erg groot. Want hier is het antwoord van Vitesse. Aissati en Aissati weer redelijk in vrijheid gebracht. In dit geval door Matic. Komt vanaf links het strafschopgebied binnen. Ziet eigenlijk Erwin Mulder al staan. Maar schiet de bal uiteindelijk onder druk van Zwerts. En de vrij die met hem meegelopen zijn... Uh, schiet hij de bal over de goal van, uh, van, van uh, Feyenoord. Het blijft hier dus 0-0. Maar uh, het is uh, boeiend. Zo de eerste vier minuten van de tweede helft. Zoals u hoorde, boeiend is het in Arnhem. En boeiend is het ook hier. Cassie kijken. Het is tijd voor onze televisiercensent. Veel Egypte op televisie natuurlijk deze week. Maar er werd ook gelachen in de Nederlandse Daily Show. En kregen we weer eens koninklijk bezoek. Was er nog wat op tv deze week? Kastie Kijken met Ron Vergouwen. De hele week waren alle ogen in de wereld gericht op Egypte, maar het duurde nog behoorlijk lang voordat ook de tv-bazen de impact van de revolutie inzagen. Pas afgelopen dinsdag werd de knoop doorgehakt om ook op Nederland 1 live beelden door te geven uit de brandhaarden. Tenminste tot 4 uur s middags. Want ja, als er één ding nooit mag wijken, dan is het natuurlijk de herhaling van. En dat terwijl het toch net echt op dat moment spannend begon te worden in Cairo. Dus moesten we ons heel zoeken bij digitale themakanalen en buitenlandse tv-zenders. Al jaren hadden de meesten van ons geen idee meer op welk kanaal El Jazeera op hun tv zit. Maar deze week werd het dé nieuwsbron van Nederland. En ook de NOS maakte er dankbaar gebruik van. Toch weer even terugschakelen naar live beeld vanaf dat plein in Cairo, beeld van Al Jazeera. Volgens mij is de factuur van Al Jazeera inmiddels wel onderweg. Nou, gelukkig hadden we ook nog onze eigen Egypte-deskundigen of eigenlijk gewoon iedereen die ooit maar eens in Egypte op vakantie was geweest... of er toch in ieder geval heen had gewild. We gingen naar Egypte, maar we zijn geannuleerd. We gaan niet door. Vorige week woonden we naar Tunesië en dat was ook al geannuleerd. Gelukkig hebben we ook nog echte Egypte-kenners in Nederland. Ik heb nu via internet contact met Nicole Levey van Inca Iro. Nicole, hoe is de situatie nu? Ja, je bent te zien, Nicole. De eh, vanaf... Midden-Oosten-deskundige Moesthef Oekbi is op de redactie. Nou, We moeten niet vergeten dat er in Egypte geen persvrijheid... Bestaat, Westen, Bij de collega's van RTL viel de nieuwbakken Egypte-correspondent Roel Gerards, de opvolger van Connie Mus, deze week met zijn neus in de boter. Maar hij liet gelijk zien dat hij, net als de andere correspondenten, het gevaar niet schuwt. Oké, okay, uh, rol heftig. En, en wat gebeurde er daarna? De politie werd, kwam erbij. Die waren ook zeer intimiderend naar ons. Uh, mijn cameraman is bespuugd. Uh, vervolgens kwam die politieagent erbij. Die wilde per se het, het, het kaartje hebben dat in onze uh, camera zit. Toen hij dat kreeg, hield hij dat als een trofee omhoog om te laten zien... dit materiaal wordt niet uitgezonden. Natuurlijk moesten we ons ook af en toe even ontspannen voor de buis. En wie kun je dan beter op de koffie vragen dan onze kinderboekschrijvende... Prinses Laurentine, welkom. Dank. En wat leuk dat we live zijn. Wat leuk dat u weer zo geïnteresseerd in Mr. Finney bent. Zo is het ook, maar de vorige keer waren wij het ook. En toen, toen zei hij, dat nou, we het een uurtje eerder op. Hebben ook gedaan met z'n allen. En nu zegt u, ik durf het aan. U durft het aan. Tja, daar zat ze dan opeens. Live. En als Matthijs het nou niet had gezegd, dan was het gewoon niemand opgevallen... dat de vorige keer dus niet live was... Maar inmiddels was er zo'n klik ontstaan tussen Matthijs en de prinses... dat ook de RVD het inmiddels aandurfde. Zo vertelde Laurentien later op Radio 1. Ja, je, je gaat met elkaar het gesprek aan. En dan doe je op basis van wederzijds vertrouwen. En dat je er ook voor beiden bent om daar iets moois uit te maken. Dat is wat er denk ik gebeurde. Maar ja, de prinses had ook weinig te vrezen van Matthijs. Toen vorige week prinses Maxima bij de grote geldtest langskwam... werden de belhamels van BNN ook al opeens zo mak als een lammetje... Misschien is de pers ook wel een klein beetje te soft geworden... in de hoop meer royals in de studio te krijgen. De meest ironische toon kwam bij De Wereld Draait Door... eigenlijk nog van de tafelheer van Matthijs, Adriaan van Dis. Het is een boek over het milieu, maar het gaat eigenlijk over vluchtelingen. Ja. Is het goed geschreven? Adriaan? Uh, die stukken zijn goed geschreven, want dan merk je dat de schrijfstel zich eigenlijk kwaad maakt. En deze week komiek Jan -Jaap van de komiek Jan-Jaap van der Wal met een Nederlandse versie van de satirische... De Daily Show. Het bleek al snel dat Jan-Jaap zijn allergrappigste tekstschrijvers had meegenomen. Jolande Sok van GroenLinks. Die gingen in drie dagen van ja naar nee tenzij naar ja mits. Ze draaiden in korte tijd zo vaak dat we wel mogen spreken van een Sok-centrifuge. Ja! Misschien een flauw voorbeeld, want Jan-Jaap is het dramatische niveau van de vorige dagelijkse grappenshow, de nieuwste show van BNN, in ieder geval ontstegen. Het grote pijnpunt voor de Nederlandse daily is de actualiteit. Want deze week zat iedereen met zijn gedachten in Cairo. Maar Jan Jaap die zat vrolijk de krant van vorige week nog voor te lezen. Deze week werd er veel gesproken over de nasleep van de romp in Moerdijk. We gaan naar afgelopen vrijdag, want afgelopen vrijdag werd er in de wereld door... de zaak Brandon weer opgerakeld. Pas op donderdag ging het eindelijk over Egypte. Maar toch zit er potentie in de show... Voorlopig is het een experiment van vier weken... maar hopelijk krijgt Jan-Jaap langer om zich te bewijzen. Maar of het ook op die zender mogelijk is... die bij veel mensen toch op kanaal 34 zit... en ook nog eens recht tegenover Paul de Leeuw en het Pauw-nieuws... dat wordt nog heel lastig. Kastje kijken met Ron Vergouwen. U hoorde onze televisie reacties en terugluisteren. Het kan allemaal via onze website, deperstribune.nl. Uh, Mark Huizinga, nog steeds hier. En druk bezig met op zijn uh, smartphone een app door te nemen. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Ben je de, de ben koers op... aan het kijken? Op de <laughs> eierkoers of weet ik Nee, of... hey, ik ben op uh, internet de uitslagen van de Grand Slam Parijs van het judo aan het, uh, aan het bekijken. En Kijk, hoe gaat het daar? Het, het gaat uh, behoorlijk goed. Ja, Edith Bos heeft de uh, halve finale bereikt. En dat betekent dat ze al minimaal een bronzen medaille heeft. En dat ze straks in de... Halve finale, het mag opnemen tegen de regerend wereldkampioen. Een Française, De cost, de lieveling in Parijs. Ja. Dus dat wordt een uh, titanengevecht. Ja, ja. Heel mooi. Dus uh, we kunnen hier nog even hier uh, gewoon met die smartphone even bezig zijn. Ja, zien. ik hou het even bij. Ik zie ja. bijvoorbeeld, Danny Meelsen uh, behaalt een Olympische nominatieprestatie... door al minimaal de laatste vijf te halen. En dan vraag je wie is Danny Meelsen, ja. die uh, jurid in de gewichtsklasse bij Henk Grol. Eigenlijk de grote man in dat gewicht. Uh, die komt overigens ook nog in actie en die kan, uh, uh, die kan het uiteindelijk ook nog halen hoor. En die kan misschien zelfs nog wel kampioen worden. Maar toch verrassend dat eigenlijk de nummer twee, de, de wat minder opvallende figuur, uh, nu al een paar wedstrijden gewonnen heeft en al op een olympische nominatie staat. En over, en over gewonnen hebben we gesproken. Mijn app geeft aan dat we naar Vitesse Feyenoord moeten. Ronald van der Geer. Het doelpunt voor Feyenoord is een feit. Het wordt gemaakt door Lucas Stagnos... op aangegeven van Diego Biseswaar aan de rechterkant. En zijn voorzet is even onderweg. Maar een prima loopactie van Castanjos brengt hem vrij voor Rome. Dan is het een koud kuntje om af te ronden. En dat net nadat Feyenoord ontsnapt is... eigenlijk aan de openingstreffer van Vitesse, Aissati... stond er weer redelijk vrij in het schafstorpgebied. En het is dat Leerdam nog een beetje uitstak. Dat die bal de goal niet inging en uiteindelijk over de achterlijn. Maar goed, Feyenoord daarna dus met de volgende aanval wel treft zeker. Lucas Tanjos maakt hem. Feyenoord in Gelredoom op een Voorsprong tegen Vitesse. Goed, het laatste voetbalnieuws, zojuist wordt we het laatste judo-nieuws. Um... Mark, jij was ooit werpvlees. <laughs> ja. Leg jij dat eens uit? Wat is dat, joh? Ja, werpvlees ben je eigenlijk als je nog niet zo uh, heel erg ervaren bent... en uh, leidend voorwerp bent bij anderen die uh, beter zijn... en uh, je door, uh, door de judozaal heen smijten. En dat is... Zo ben, ik, zo ben ik ook begonnen, dus eigenlijk. En uh, ja, nu ben ik Het om... is niet met de slagen te koop. Je kunt niet zeggen: maak ik drie jongens werpvlees. Nee, nee, dan moet je toch echt een, een judozaal voor binnenlopen. En uh, nu heb ik dat zelf af en toe. Uh, dat als ik weer een training kom, en dan komen weer wat nieuwe jongens binnen. En dat ik denk: hé, hey, vers vlees. <laughs> en dan, uh, nou ja, dan ga ik ze lekker te grazen nemen. En zo, zo praten jullie er ook over. Vers ja, vlees? Ja, ja, inderdaad. Oké, okay. ja, dat mag. Bij je afscheid in 2008 was je blij dat je mocht stoppen met topsport. Uh, wat stond je er dan tegen? Um, ik heb er natuurlijk wel intens van genoten, maar ik keek wel uit naar het einde. Um, omdat ik er... Uh, het bepaalt wel je hele leven. Het bepaalt je, uh, je jaarindeling en het bepaalt je weekindeling en het bepaalt je dagindeling. Uh, op tijd eten, op tijd slapen, uh, uitrusten na een training, voor een training. Uh, zorgen dat je het optimale rendement uit je trainingen haalt. Uh, allerlei andere dingen niet doen, omdat je uh, aan een voor, in voorbereiding bent op weer een volgend kampioenschap. En dat heb ik met volle overtuiging gedaan, met heel veel plezier. En dat uh, zou ik ook zo weer doen. Maar op een gegeven moment, na zoveel jaren... was ik ook wel eens toe naar uh, wat meer vrijheid en andere dingen kunnen doen. Je was ermee klaar even? Ja, ja. In die zin dat je... Ik was verzadigd, het was, uh, het was goed genoeg geweest al. En hoe lang heb je de judemat gemeden, letterlijk? Uh, nou, ik heb hem eigenlijk niet echt gemeden. Ik ging gewoon af en toe naar de club als ik zin had. En dan ging ik lekker weer een beetje uh, bergvlees opzoeken. Om af te kicken. <laughs> ja, omdat ik het gewoon leuk vind. Ik vind het nog steeds een hele mooie sport. Ja. Maar uh, het moeten en het ervoor leven, uh, dat hoefde lekker niet meer. Nee. Je ging andere dingen doen. Ja. En opeens kreeg de judoka, de goudwinnaar, die kreeg een hobby. Waarvan ik denk, als ik het hoor, nee. Nee, nee, niet markhuizen gaan. Wat doe je? Ik, de, ik denk dat je het hebt over vissen. Ja, dat klopt. Ja, maar dat heb ik van kinds af aan wel al gedaan, hoor. Ja, dat mag zo zijn. Maar als ik aan vissen denk, dan zie ik daar meestal een, een wat oudere meneer... die kijkt naar het water met zijn hengel. En dan zie ik een mevrouw, die heeft een boekje bij zich. <laughs> en die kijkt naar de Ja. Nee dat, is nee, dat is wel een heel stereotyp beeld. Uh, er is op, uh, er is Leg uit, wat doe je? Ja, er, uh, ik doe met name uh, karpervissen. Ja. Er is op dit moment, dit weekend in Zwolle... Is de grote karp, grootste karperbeurs van Europa. En dan uh, zijn de beurshallen echt helemaal afgeladen vol. Uh, het is uh, erg populair. Uh, van, van jong tot oud. Um, ja, en het blijft spannend om in contact te komen... met die uh, mysterieuze onderwaterwereld. En het liefst daar dan in één keer van die enorme grote vissen uit, uit te halen. Ja, want het zijn geen kleine jongetjes, hè? Ik nou ja, dus... dat hoop ik dan. Hè. Soms vang ik ook maar gewoon kleintjes. Maar je ja, probeert maar... die groter te vangen natuurlijk. Ja, ik, heb je, ik heb je met van die dingen gezien, als ik, als ik zeg van een meter plus. Hmm. Vergis ik me dan? Nou, de karpers, die hebben de, dat gaat ongeveer tot een meter. Ja? Maar ja, er zijn ook andere vissen die je soms vangt. De meervallen bijvoorbeeld, die gaan wel over de twee meter heen. Ja, ja de gigantische monsters. Dat is toch wel even een hele belevenis om die binnen te halen. En dan ben je dagenlang, zit je in een, in een, in een uh, ik zeg maar een tentje. Ja, ja. En als het belletje gaat... Dan neem je telefoon op of wat? Ja, ja nou ja, zoiets. Uh, dat komt inderdaad ook Voor voordat je bijvoorbeeld een week aan een meer staat... in een ja. tentje eigenlijk dus aan het kamperen bij je hengels. En dan kan er wel eens twee dagen overheen gaan... voordat zo'n zo grote zich meldt. En dan gaat er een alarmpje af. En dan nee, uh, sprint je in blinde paniek naar je hengel. En dan uh, ga je aan de slag. Nee. Ja. Dus die, die, die hengels die liggen gewoon de kant in het water. Nou ja, nee, die hengels liggen wel op de kant. Als ze in het water liggen, dan uh, nee, lastig. nee, ja, Nee, maar ze liggen op de kant. <laughs> Je ja. hebben wat ik bedoel. <laughs> ja. met, met op raad, een standaard. Op een standaard. Ja. Nee, dat, ja. Zover ben ik er nog wel bij. Ja. En vervolgens zitten jullie ergens in de tent of je slaapt, ja. en als er een belletje gaat... Ja, het gaat 24 uur per dag door. En het, weet je, uh, af en toe ga ik ook wel eens op een andere manier vissen... en als ze ik gewoon mijn hengel in mijn hand... en dan veel kleine visjes vangen. Maar dan kan je constant beet hebben ja. en dan kun je er wel twintig vangen. Maar ja, als je die echte grote jongens uh, achter de broek zit... Uh, achter de schubben zit... dan, uh, <lacht> dan kan het wel eens uh, één of twee dagen duren... voordat je er eindelijk één te pakken hebt. Uh, ja, Dan kun je niet de tweede, 48 uur lang met je hengel in je hand gaan zitten kijken. Dus dan wacht je op je alarmtje. <lacht> het, is, het is werkelijk... Ongelooflijk. Dat, uh, dat moet ik echt zeggen, hoor. Uh, je, was, uh, je was bij Defensie. Heb je bij de luchtmacht gezeten? Zit je dat nog Ja, Nee, ik heb twaalf jaar bij Defensie gewerkt. Ja. En um, ik heb, nadat ik gestopt ben met wedstrijden... heb ik eerst dus even een, een jaar echt afstand genomen. Heb ik een jaar onbetaald verlof genoten. Okay. Allerlei andere dingen gedaan. Daarna zou ik terugkeren. Maar ik had ondertussen zoveel andere dingen ontmoet... dat ik toch heb besloten om um, um, buiten Defensie zelf, voor me verder, uh, zelf verder te gaan. Oké. Okay. De perstribune... Ja, euh, Nederland speelt woensdag in Interland tegen Oostenrijk. En daarom praten we met sporthistoricus Jurrit van der Voren over 1957... toen deze twee ook tegen elkaar speelden. Jurrit, uh, inzet was deelname van het WK, 1958. 1958 wilde Nederland graag deelnemen ja. aan het wereldkampioenschap. Moest onder meer tegen Luxemburg spelen, maar Oostenrijk was eigenlijk de belangrijkste tegenstander. Geen klein team, integendeel met een voor ons heel bekende naam, Ernst Happel. Ja. Hij speelde mee. En de allereerste wedstrijd was in Wenen en het hoort natuurlijk dat Polygoon erbij is. Onder aanvoering van Cor van der Hart traden de in oranje shirt geklede Nederlanders de gevreesde tegenstanders onbevangen tegemoet. Hun wapens waren snelheid, doortastendheid en enthousiasme. Snelheid, doortastendheid en enthousiasme. En ook met succes. Want tot verbijstering van het thuispubliek stond Nederland met de rust al voor met 2-0. De Oostenrijkers die vochten zich na de rust wel terug, maar niet bepaald vriendelijk. Luister maar. De hel brak echter los toen Van Melis bij een oranje aanval keeper Schmid onverliep. Wat de Oostenrijkers daarna deden had met voetbal niets meer te maken. Loeien van verontwaardiging eisten de tribunes wraak. Zo'n aardig volk, die Oostenrijkers en Nout van Melers die loopt een beetje onbezonnen op de keeper in. En het is meteen oorlog. Je... Uh, hoe kon dat? Ja, je hoort het op de achtergrond, hè? dat geschreeuw, dat gekrijs... Ja. van het woedende publiek. Ja, de Oostenrijkers waren blijkbaar bijzonder betrokken. En uh, ook in die tijd konden voetballers en publiek af en toe flink te ophakken. Ook al was het de jaren 50. En er vielen zelfs slachtoffers op het veld. Met nog zeven minuten te spelen voor Noord-Nederland... echt als een rechtsachter Wiersma die nadat hij tegen de centelbaan gesmeten was... met een hersenschudding van het veld gedragen moest worden. Kei en keihard was die wedstrijd. Er moesten zes mensen met een brankaar van het veld worden gedragen. En Cor van der Hart, nadat Nederland toch nog met 3-2 had verloren was Notebene als aanvoerder van Nederland zo aardig... om na afloop van de wedstrijd tegen de journalisten te zeggen... dat de Oostenrijkers zwijnehoenden waren. En dat hakte er verschrikkelijk in in Oostenrijk. Zo slecht ging het met Nederland... dat de Nederlandse ambassadeur zich gedwongen voelde... vanuit Wenen een brief te sturen naar Jozef Luntz... toen de minister van Buitenlandse Zaken. En hij schreef erin... Men kan bepaald niet zeggen dat de populariteit van ons land... in Wenen sinds gisteren gestegen is. Zo erg was die wedstrijd geweest. Dus net als de afgelopen WK-finale heeft het uh, ons land niet echt populair gemaakt op dat nee, moment. maar gelukkig werd de wedstrijd van 1957... door iets minder mensen op de wereld bekeken... dan de WK-finale van vorig jaar. Dus daardoor was de schade voor Nederland niet zo heel groot. Maar het betekende wel dat de tweede wedstrijd... want ze moesten twee keer tegen ja. elkaar... dat werd in het Olympisch Stadion gespeeld... dat die bijzonder zwaar beladen was. Ja. Iedereen keek er al naar vooruit van wat ze in Nederland zeiden... de onterechte verloren wedstrijd. Die moest worden gevroken. Die wedstrijd werd gespeeld in het Olympisch Stadion in Amsterdam en was eigenlijk veel en veel te klein. Om half vijf waren er 65.000 mensen in het stadion. Die 65.000 waren nog maar een tiende deel van het aantal mensen dat er graag had willen zijn. Om te zien hoe het Nederlands elftal revanche zou nemen op Oostenrijk. Revanche voor de onverdiende nederlaag die Oranje in mei van dit jaar in Wenen leed. En opnieuw was de stemming bijzonder beladen. Want al voordat de wedstrijd begon werd er geschreeuwd en gejoeld vanaf de tribunes. Het werd 1 tegen 1. Nederland ging niet naar het WK. En dan hopen we alleen dat het woensdag wat vriendelijker aan toe gaat. Maar één ding weten we al. Nathalie de Jong is er niet bij. Oké, okay, dat is uh, zeker. Van voetbal naar voetbal. Ronald van der Geer. Nieuwe tussenstand in Gelderdoom in Arnhem. Vanaf 11 meter heeft Aysati namelijk Vitesse naast Feyenoord geschoten een aantal minuten geleden. Eigenlijk een onschuldige bal van Vitesse richting het zelfschappenbiet van Feyenoord richting Van Ginkel. Die bal draaide notabene bij de goal weg. En Van Ginkel leek kansloos maar kwam toch in aanraking met Zwert. Zwert bracht de Vitesse aanvallen naar de grond. En Kuipers schaaf een penalty die door Aysati benut is. 1-1 nieuwe tussenstand bij Vitesse Feyenoord. Alles, Roland van der Geer, 1-1. En dat was ook de einduitslag van de wedstrijd die we zojuist bespraken. Juris van der Voorn nog wel bedankt. En Mark, je zegt... Uh, ja, ik heb... Uh, eet rustig door, hoor. Want ja. dus hij, zit, uh, hij zit lekker aan een uh, speculage. Ik denk dat de Sint uh, nog een zak, een zak had overgelaten van uh, het oude werk. Uh, niet meer bij de, de luchtmacht. Alleen maar uh, bondscoach of doe je ook andere dingen? Nou, daarnaast doe ik eigenlijk allerlei uh, uh, losse projecten voor mezelf. Uh, ja. Ik geef regelmatig Euroclinics gisteren nog uh, in Groesbeek met 100 judoka's de mat op. Echt uh, heel erg leuk om te doen. Ja. Uh, presentaties in bedrijfsleven. Af en toe uh, uh, dingen voor NOC en NSF in het kader van het Olympisch Plan. Ja. 2028 uh, en ook richting uh, Londen. Uh, dus ja, genoeg andere leuke dingen om uh, daarbij te doen. Waar gaan die dingen over als je voor het bedrijfsleven wat doet? Uh, ja, dat, is, dat wisselt heel erg afhankelijk van de doelgroep. van uh, Waar uh, die groep op dat moment mee bezig is. Uh, uh, bedrijfsfilosofie uh, van zo'n bedrijf. Dus eigenlijk altijd in overleg met de opdrachtgever uh, gaan we kijken... Van, hey, waar zijn de punten waar we op dit moment aandacht aan kunnen besteden. En er zijn eigenlijk altijd hele, hele leuke aspecten en raakvlakken raakpunt? te vinden... Ja? Met, uh, um, met mijn eigen judo-carrière. Uh, je hebt natuurlijk uh, 15 jaar de wereldtop gedaan. Daar heb je zoveel dingen in meegemaakt. Met tegenslagen en hoogtepunten. Uh, een team vormen samenwerken. Toch individueel kunnen presteren. Zoveel facetten die je, die je geprobeerd hebt allemaal te optimaliseren. Uh, dat er eigenlijk altijd hele leuke, uh, hele leuke verhalen uitkomen. Oké. Okay, um, je bent ook betrokken bij het Olympisch Plan 2028. Ja. Wat houdt dat in? Um, nou ja, de, de, iedereen heeft wel gehoord van, uh, dat er ergens een ambitie is... om ooit nog een keer de Olympische Spelen in Nederland te organiseren. 2028 is daarvoor een mooi jaar, al omdat dat 100 jaar na uh, de Spelen Amsterdam is, ja. in Amsterdam is. Um, maar het Olympisch plan, kijk daarom heet het ook een plan... en niet Olympische Spelen 2028. Het plan is om juist uh, vandaag al daar um, uh, mee aan de slag te gaan. En uh, nu al uh, sport in te zetten om Nederland te verbeteren. En wat doe jij daar? Um, ik ben nu lid van het, uh, het topsportteam. Er zijn 28 oud-topsporters ja. uh, die zich daarvoor inzetten. Uh, die komen op allerlei verschillende vlakken in actie. Uh, ik spreek af en toe op uh, congressen, op beurzen... om te vertellen, juist over dat Olympisch plan... juist om aan te geven dat het nu gaat... Om um, uh, nu sport als middel te gebruiken. Dat we nu de sportparticipatie onder jeugd, onder ouderen willen verhogen. En dat het niet alleen maar gaat om een uh, groot en duur uh, um, uh, evenement over uh, 17 jaar. Dat we dan de Olympische en Paralympische Spelen willen organiseren. Maar dat we juist in de komende jaren Nederland naar Olympisch niveau willen krijgen. En dan gaat het ook om uh, uh, ruimtelijke ordening. Ook om het organiseren van evenementen. De media-aandacht. Echt een totaalpakket. Alles precies. Het hele pakket. Jullie zoeken nog een nieuwe voorzitter? Ja, inderdaad. Ja, we hebben Al gevonden? Uh, plannen. Uh, ja. Nee, ja, ik ben niet betrokken bij het zoeken naar de voorzitter. We hadden uh, Ivo Opstelten ja. als uh, als een zeer prominent lid, maar ja, die, die is minister ja. geworden. Dus uh, uh, het zou mooi zijn als er binnenkort weer iemand uh, van die statuur uh, het roer, aan het roer kan komen ja. te staan. Wat moet je meebrengen als voorzitter van Stichting Olympisch Vuur? Want zo heet het geloof ik. Uh, ja, iemand wel kijk, uh, zo'n zwaargewicht als Ivo Opstelte. Iemand die, uh, als die wat roept, dat er naar geluisterd wordt. Uh, iemand van dat kaliber, uh, met uh, toch ook wel enige bestuurlijke ervaring. Uh, nou ja, uh, neem... Uh, uh, als voorbeeld, maar even opstelde een beetje als uh, profiel. Ja. Um, het zou mooi zijn als zoiets snel wordt ingevuld. Dan krijgt het ook weer een herkenbaar gezicht. Oké. Okay. Nou, dat hoop ik uh, voor jou en met iedereen die zich bezighoudt met het Olympisch Plan 2028. Goed dat je hier was. Kijk zo meteen nog even op je apps uh, hoe het gaat met alle pupillen in ja, uh, Nederland. Uh, wat doe je de rest van uh, de zondag? Als ik uh, zo onbescheiden mag zijn? Ik ga, ik ga nu even uh, naar huis en even lekker bijkomen en het judo volgen. En dan kan ik de rest van de dag kan ik even lekker relaxen thuis. Oké, okay, niet vissen? Nee, niet vissen. Veel te koud nog. Oh, dat weet je me niet. Oké. Okay. Mark Huizinga, dankjewel. Goed dat je er was. Tot zover de perstribune van Max. Over twee weken is de perstribune weer terug. Zometeen de collega's van Langs de Lijn. Nog een hele plezierige en vooral een fijne zondag. U gewenst door de Omroep Max en het hele team dat zich daarmee bezighoudt. Instituut Itzada presenteert. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. En de bedoeling is dat je niet in dat water terechtkomt. Een anti-valgorde. Waarom ze zo'n ding weet ik niet, want uh, je valt er heus wel mee. Ongeveer 2,5-3 maanden na die schipbreuk spoelde er een leek aan met zijn paspoort. Dat is gedreigd. Je hebt hetzelfde plekje geschilderd waar ik bijna verzampen ben. Nieuwsgierig naar meer?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 Eef, alweer een nieuwe baanhoording. Ja, ik wilde wel weer eens iets anders. Volgens mij zei je dat vorig jaar ook.